When we were so gung-ho to lay down our lives, we came in spastic, like tabeless horses. We left in I so can't <laughs> Van ZFM. GF.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 Als je nooit van mij gehouden hebt, ik verlies het van de wond en ik voel mijn branden. En ik zou niets liever willen dan mijn hoofd weer in jouw handen. Maar wat toch een uur geleden nog zo.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 That once were closed, now so many miles apart. I will not falter though. I hold on till you're home. Yeah, yeah. Safely back where you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 You're poster 30 foot high At the back of Toys R Us